Clement Peters met het NOS Journaal. Nederlandse pulsvissers doen een dringend beroep op premier Rutte... om een Europees verbod op pulsvissen tegen te houden. In een brief vragen ze de premier om contact op te nemen... met de Franse president Macron en EU-commissievoorzitter Juncker. Vanmorgen werd bekend dat Brussel komende week vrijwel zeker zal besluiten... om het vissen met elektrische pulsen te verbieden. De Nederlandse vissers zeggen dat zo'n verbod een klap is... voor de hele Nederlandse zeevisserij. De fabrikant van de stints wil in het nieuwe schooljaar... alle 3000 bakfietsen hebben aangepast, zodat ze weer de weg op kunnen. In een brief aan zijn klanten vertelt de directeur... dat hij alle stints wil laten vallen binnen het nieuwe toelatingskader... voor bijzondere bromfietsen. Dat moet deze maand klaar zijn. De oude versie van de stint werd door minister van Nieuwenhuizen verboden... omdat er twijfels waren over de technische constructie. Door een ongeluk met een stint kwamen in september in Os... vier kinderen om het leven en raakte een vijfde kind... en een volwassene zwaar gewond. De politie heeft gisteravond in Sittard een waarschuwingsschot gelost... na een massale vechtpartij bij een café. Iemand probeerde te vluchten en reed daarbij in op een agent. Niemand raakte gewond, wel zijn er vijf mensen opgepakt. De tientallen mensen die met elkaar op de vuist gingen... en een aantal auto's vernielden... zijn vermoedelijk hooligans uit België en Eindhoven. Kai Verbij heeft in Insel de wereldtitel op de 1000 meter veroverd. Thomas Krol en Kjeld Nuis zorgden met zilver en brons voor een oranje podium. De winst van voorbij is voor Nederland de eerste individuele wereldtitel bij de WK-afstanden in Duitsland. De Tsjechische Martina Sablikova heeft voor de tiende keer op rij de wereldtitel veroverd op de 5 kilometer. Ze bleef Olympisch kampioen SME Visser net voor. Het brons was voor de Russische Natalia Voronina. Het weer. Geregeld zon, maar ook enkele buien. Het is een graad of negen, maar door de stevige zuidwestenwind voelt het frisser aan. Ook morgen bewolkt en regenachtig, met morgenmiddag heel veel wind. Aan zee zelfs stormachtig. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 uh uh, uh, uh. naar Beyoncé, Laf Antap. Eerste plaats na het en weer van 4 uur. Inderdaad, 8 over 4. Zaterdagmiddag of maandagmiddag. Voor de mensen die de herhaling op dit moment aan het beluisteren zijn. We zijn er nog tot aan 5 uur vanmiddag. En wat gaan we allemaal in de derde uur nog doen, Albert-Jan? Uh, nou, uh, we gaan over een... Uh, kwart over 4 gaan we weer live schakelen met... Uh... Onze collega Jan van der Leden uh, live in, tegen de, in de wedstrijd Monnikendam sv Zandvoort. Uh, dan is het einde van de tweede helft. De tussenstand is nog steeds 1 tegen 1. Jij hebt er geen uh, updates meer. Nee, helemaal nog niks. Oké, okay, dus voorlopig nog de stand 1 tegen 1. Maar straks weer live schakelen. Wat gaan we nog meer doen? Uh, uiteraard uh, Pit Report. We hebben uh, door het programma heen al het nodige verteld... over uh, wat er afgelopen week allemaal uh, gebeurde op de wereld van de Formule 1 en over wel of niet naar Zandvoort, wel of geen geld. Uh, maar we gaan daar, komen we daar nog even op terug. En wellicht dat uh, als, als, Jan, als Jan Lammers uh, uh, circuitdirecteur wordt... tijdens de Formule 1, als hij dus doorgaat... dat hij ook nog even een duit in het zakje kan doen. Goed, uh, half vijf, Dier van de Week. Uh, luistert, dat, is tegen, dat is nou een kater of een poes, dat weet ik zo even niet. Uh, die luistert naar de naam River... Kwart voor vijf, ja, het gedicht van de week. Maar kan het anders overgaan uh, de, onze verjaardag te vieren? Uh, het motto uh, van het gedicht van de week om kwart voor vijf is: ZFM 29 jaren jong. Uh, verder natuurlijk nog wat meer sportnieuws. Ik zou zeggen: uh, genoeg reden om te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel, Abidjan. En uiteraard ook weer uh, heel veel lekkere muziek, waaronder deze van Kelvin Harris. I asked the All the pills on the table for your unrequited love. Well, I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. Both of us, both of us, both of us. I am a giant. Stand up on my shoulders. Tell me what you see. Het is in ieder geval de nummer 1 uit de Euro Breakdown. Deze single van Ragged Bone Man en Calvin Harris en Giants. En vanavond wil je uiteraard de 40 beste plaats van Europa weer. Met presentatie door Mike Bulet. Van 7 tot 9 op je eigen lokale radio CFM. We bestaan vandaag 29 jaar, Albert-Jan. Heeft dat gaan de tijd even... lekker gesmaakt? Wat zeg je? Heeft de tijd lekker gesmaakt? Ja, het was heerlijk. heerlijke Oké, okay. nee, ja, heel nee, goed. Smakelijk. Dat horen we graag. En straks uh, het feestje uh, gaat wel ook smaken. Ja, nee, dat gaat helemaal heel goed, goed komen. Varen. It don't matter. was dit een uh, groot hit voor Delegation. Je hoorde ze met Where is the Love? Ja, het is 17 over 4. Dat betekent dat we zo'n beetje aan het slot uh, zitten... van uh, de voetbalwedstrijd van vandaag. Monikendam, SV Sanford. Hoe is het daar, Jan? Nou, eerlijk gezegd is het niet zo best. We staan 2-1 achter. Oh. Hm. Na het laatste belletje van zojuist... Uh, werden we st eigenlijk sterker, sterker. We gingen druk zetten en we waren echt volop in de avond. beschoten van water. Maar de keeper die was in bloedvorm. Helemaal warm verschoten natuurlijk in de eerste paar minuten van de tweede helft. Op een gegeven moment de, de uitstekende spelende Dani Kirchhoff. Die, uh, die ging een heel ver duel aan in, de, in, de, in het strafgebied. Maar de scheidsrechter besloot dat ik maak er een Dat is echt balen. De man heeft niet slecht gefloten, maar een paar hele vreemde beslissingen. En verlaten veel viel Justin in voor uh, Salim Vertoe. Dus die, die spits moeten wij missen met een hamstring blessure. Ik hoop niet dat het al te erg is. We hebben nu nog uh, vier minuten te spelen. Wij zijn weer aan de bal. wieland Berg krijgt nu een duw. Het is eigenlijk een welfeld. Daan de kielers gaat niet, de bal wordt, wordt, wordt, wordt, wordt voor ingebracht en uitverleden. Nee. Wij zetten eigenlijk wel veel druk nu. Dat proberen we. En daar ontstaan toch een paar slordigheidjes achterin. Daan, Daan Kerkman heeft twee keer uh, volop moeten redden. En dat, dat weet je, dat kan niet goed. Dus, uh, maar we staan nog steeds vrij en achter. Dus ik kan er niet meer van maken. Ik zou het heel graag willen. Ja, Jan, is het een beetje een vergelijkbare wedstrijd met uh, de vorige uh, SV-Salvoort-Monneke Dam? Uh, eigenlijk wel ja, we zijn, we zijn sterker, maar we scoren net niet steeds, het, het, het is gewoon echt balen. Dat is, dat is ook een beetje de pech die, die, die we dit jaar een beetje met ons meedragen hoor. Want als we een beetje meer geluk hadden gehad, hadden we veel meer punten kunnen halen en hadden we echt wel bovenin meegebracht. Nu alleen maar hopen dat uh, de naast de tegenstanders, maar, uh, naast de belagers in de competitie, dat die ook een beetje punten laten liggen. Maar ik denk niet dat het er goed uitziet. Nee, want we hebben nog uh, maar een minuut of twee uh, te gaan, uh, denk ik zo'n beetje. En, uh, ja, om uh, in die twee minuten nog te scoren. Ja, het kan natuurlijk altijd, Jan. Het kan altijd. We houden de hoop erin. En vorige week is het ook goed. Zo is het. Nou, mocht het zo zijn, mocht je goed nieuws hebben, dan mag je ons altijd bellen. Doe ik. Bel ik je. <laughs> Oké, okay, prima. Dankjewel, Bye. Jan. Hoi, Bye. Dat was uh, Jan van der Leden daar uh, in Monnikendam. Helaas staan we achter. Zij 2000 jaren leeft die aarde ohne liefde. Es regiert de haal des hasses. Ik ben zo hässlijk, zo Ich bin ik ben der Hass. Hassen, ganz hässlich hassen, ik kan het niet lassen, ik ben der Hass. Ik heb niet meer gehoord van de voorzitter van SV Zandvoort, Jan van der Leiden. Dus ik ben bang, Albert Jan, ja. dat we verloren hebben vandaag. 2-1 tegen ja, maar, Monikendam. Als ik hem tegenkom, zou ik toch vragen. Want volgens mij is het een dubieuze penalty. Ja, is het ook een beetje. En, maar dat is iets wat ik door de hele competitie een beetje proef. Uh, als je thuis speelt. Uh, uh, is SV Zandvoort heeft ook wel eens een keer baat bij gehad. Dat ze in de laatste minuut nog een keer konden scoren. Uh, ik, ja, wat wil je nou suggereren eigenlijk? Ik, nee, ik, <laughs> laat, ik laat de conclusies graag aan de luisteraars over. Maar helemaal goed, Ik heb ja. daar zomaar idee over. In ieder geval uh, 2-1 dus uh, verloren vandaag uh, daar in uh, Monnikendam. En we het verslag van uh, Jan van der Leeden. Ja, we hebben het al de hele tijd over het uh, circuit. Gaat die Formule 1 race uh, volgend jaar er uh, wel komen of niet komen? En waar komt het geld vandaan? Uh, ja, dat klopt. Nou, we hadden eerder in de uitzending al een statement van uh, Jan-Peter Balkenende... En daarnaast van onze burgemeester, maar wie die nog niet aan het woord was, was Jan Lammers. Want volgens Jan Lammers heeft minister Bruno Bruins de Tweede Kamer verkeerd geïnformeerd... over de gang van zaken rondom een Formule 1-race op Zandvoort. Dat zegt hij in het programma De Peiling op NH Radio. Hij zei dat Zandvoort 5 miljoen nodig had en Assen niet. Dat is niet zo, al dus Jan Lammers. Bovendien noemde hij Assen nog als optie voor een Grand Prix. Maar dat is niet zo, al dus Lammers op de radio. De Zandvoorter die ook de beoogd sportief directeur is voor een Grand Prix op Zandvoort... was duidelijk niet blij met de uitspraken. Die 5 miljoen is een vereiste van de Formule 1-organisatie, Formule 1 organisatie, One Management. Zij zeggen dat als ze investeren in een race er ook een bijdrage van de overheid moet zijn. Als je dat suggereert dat Zandvoort wel geld nodig heeft en als ze niet... dan creëer je de verkeerde stemming. Ondanks dat het Rijk en ook de provincie financieel niet willen bijdragen... is Lammers positief over de komst van de Formule 1-race in Zandvoort. Iets waar, hij, waar ze bij het circuit nog tot 31 maart de tijd voor hebben... om alles definitief rond te maken. Luistert u naar de, de telefonische reactie op NH Radio van Jan Lammers. Himself. Nou, Toch ik, hebben ze, geloof ik, ik in geloof Assen stiekem in, ja. nog een dat, klein uh, beetje dat moeten we natuurlijk nog, uh, uh, Nou, met name dat stiekem, uh, denk ik, uh, dat uh, dat wel aan de orde is. Want uh, ze weten in Assen dat dit de stand van zaken is. En uh, kijk, toen, uh, toen daar een discussie over stond, wat ik heel jammer vind... want ik kom al jaren heel graag en met veel plezier in Assen. En het is een fantastische locatie. Maar uh, de TT van Assen is natuurlijk een prachtig evenement. Het is, uh, het is gewoon... Uh, uh, wij hebben vanuit Zandvoort toen correspondentie uh, aan de media geleverd waarin stond dat de Grand Prix naar Zandvoort zou komen. Als er nog steeds zo'n mening is dat zij kans maken, dan zou ik zeggen, nou breng die correspondentie dan ook naar buiten. Uh, want dat moet dan ook transparant gemaakt worden. Dus... En wij weten dat het niet zo is. De minister wist op het moment dat hij de Tweede Kamer informeerde... wist hij ook dat het zo was. Dus, dus als je dan als het toch nog als een optie aandraagt... Ja, dan is het voor de Tweede Kamer natuurlijk moeilijk om te besluiten... wat je moet doen, als dat niet helemaal volledig is. Dat was de reactie van Zandvoorter Jan Lammers... in een interview met NH Nieuws, onze mediapartner. En hier is het duurt te lang. Ja, 31 maart, dan weten we meer.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 Staan we samen naar de tafel met de mondjes dicht Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht Ik heb het over overgrote deel van alles aangericht Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht Zie je ogen dicht voor onze laatste set En ik terug aan het kleine huisje met het kleine bed Shit, maar morgen is de pijn terug Staan we uren op de hap, daar rijdt de trein terug Het duurt te lang We staan hier al een tijdje En we moeten door, dus voor de laatste keer Het spijpen. het duurt te lang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 En bij het horen van deze plaat moet ik meteen weer aan twee weken geleden denken. raad je plaatje in uh, Café 4 aan de Hottenstraat. En uh, ik had al een beetje gezegd van deze zal waarschijnlijk wel langs gaan komen, die plaat. En, en hij kwam ook langs, Davida Michel. En het duurt te lang. Het is precies half vijf. Tijd voor een dier van de week. Tiet voor, tiet voor het dier van de week. Ja, en uh, deze week hebben we een poes in de aanbieding. De kleine River is op zoek naar een leuke, gezellige, super sociaal maatje. Ze is naar mensen erg angstig en zoekt steun bij andere katten. River zoekt verder een huis zonder kinderen... waar ze wel lekker naar buiten kan. Mensen met geduld en een warm, liefdevol huis... waar ze alle tijd krijgt om te wennen en zichzelf mag zijn. En ook, betekent, ook al betekent dat ze misschien nooit op schoot komt... of de aandacht van de mensen wil hebben. Waar verblijft River? River blijft momenteel in het dierenthuis... Kennemerland, Keesomstraat 5, de Zandvoort... En, uh, dat is geopend van, elf uur, van maandag tot en met zaterdag, van 11 uur morgens tot 4 uur middags. En telefonisch bereikbaar, nou we hebben we het oude nummer weer: uh, 571-3888. Hé, hey, dat zijn goede berichten. 571-3888. Uh, en kijk ook even op de website www.dierthuiskennemaland.nl. Want ook River verdient een thuis. Dus ga voor River of de andere leuke dieren naar de Keesomstraat, nummer 5. Ja, we krijgen net een pushbericht. Hè? Ja, dat krijgen we wel eens op je telefoon. En er staat in de de wedstrijd Monnikendam SV Salvoort. Inderdaad, 2 tegen 1. Helaas, een verlies dus vandaag daar in Monnikendam. We gaan op naar het gedicht van de dag met onder meer deze single van Erasure. En dat was de single van Uwezer en Sometimes. Heb jij nog wat te melden, robert John? Ja, nog even wat, wat autosportnieuws. Algemeen. Allereerst even de grote prijs van Azerbeidzjan Blijft zeker tot en met 2023 op de kalender van de Formule 1 staan. Chase Carey, de grote baas van de koningsklasse van de autosport... heeft het contract met het circuit van Baku met drie jaar verlengd. De verbindenis liep tot en met 2020. De Formule 1 coureurs racen sinds 2016 door de straten van Baku. Nico Rosberg won toen in zijn Mercedes de eerste race in de hoofdstad van Azerbeidzjan, die toen nog de Grote Prijs van Europa werd genoemd. Sinds 2017 heeft het de Grand Prix van Azerbeidzjan met Daniel Ricciardo en Lewis Hamilton als winnaars uh, gehad. Op 28 april staat de volgende race in Baku op het programma. In de korte tijd is dit uh, een van de populairste races van het seizoen geworden... aldus Kerry. De Grand Prix in Baku levert velle gevechten en spectaculaire wedstrijden op... Dan goed nieuws voor Niels Langeveld. Voor Niels Langeveld is een droom in vervulling gegaan. Want de 30-jarige autocoureur heeft van Audi Sport een zitje gekregen in de VIA World Touring Car Cup, WTCR. Dat zich over de gehele wereld afspeelt. Hij wordt in de Belgische renstal Come to You teamgenoot van de Belg Frederik Vervies. Het eh, heel bizar zoals het, voor, zoals het gelopen is. In eerste instantie was het voor Audi niet mogelijk. Maar vorige week dinsdag kreeg ik te horen dat, eh, bij Come to you, dat ik bij Come2You ga rijden. Al dus Langeveld. Die trots is dat het hem na elf jaar hard werken gelukt, eh, gelukt, gelukt te gaan strijden... tegen de mondiale Tourwagentop. Eh, met wereldkampioenen zoals Ivan Müller, Rob Huff, Gabriele Tarquini en Theo Bjorn. Langeveld neemt binnen de come to you team zijn eigen engineer Herman de Jager mee. Audi Sports dat met, drie, uh, met vier klantenwagens aan de WTCR meedoet. De andere twee Audi's, de RS3 en de LMS, zijn voor Gordon Shedden en Jean-Claude Vernier... die voor het eveneens Belgische WRT-team uitkomt. Uh, verder, uh, de kalender van het circuit Zandvoort is uh, gepubliceerd... En uh, als u daar, dat wil nakijken van waar u eventueel naartoe wilt gaan... dan verwijs ik u even naar de website van www.circuitzandvoort.nl. Weer prachtige races, ik noem maar wat. De Historische Zandvoort Trophy, British Race Festival... de ADAC GT Masters, Spectacolo Sportivo komt weer terug... en op 6 tot en met 8 september de, de Historic Grand Prix Zandvoort. En zo zijn er nog vele, vele mooie raceweekenden... Uh, op deze kalender vermeld. Ga, nog, ga daarvoor even naar de, nogmaals, de website van Circuit Zandvoort. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan. En dan het uh, eerste weekend in uh, mei, uh, de Formule 1 in 2020. Ja, en dan is uh, Jan, uh, Jan Lammers uh, de race directeur. Hè? Heel goed, heel goed. Hier <laughs> is Rita.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 HD en I won't let you down. Bijna kwart voor vijf. Dat betekent dat we hem weer gaan doen, het uh, gedicht van de dag hier bij CFM. Uh, en het is vandaag een uh, speciale dag, want CFM uh, bestaat uh, v, uh, 29 jaar alweer. En uh, ja, Albert jan heeft daar een uh, gedicht op gemaakt. 29 jaar, CFM, 29 jaar jong. ZFM Zandvoort, 29 jaar live. 29 jaar jong. Wat ooit, ooit 29 jaar geleden begon. En nu? Nu uitgegroeid tot een semi-professionele radio- en tv-station. Continuïteit, betrokkenheid en kwaliteit. Dat... Dat zijn de pijlers waarop ZFM heidt. Informatie, cultuur en educatie... vormen de basis van onze programma's. En staan, genoteerd in alle ZFM'ers, hun agenda's. Samen, samen vormen de vrijwilligers de Zandvoortse omroep. Samen met u, de Zandvoorters. Onze doelgroep. Niet alleen radio en tv, maar ook social media hoort erbij. App, Facebook, Twitter en website. ZFM, uw, uw radio en tv omroep. Onafhankelijk en vrij. Vanuit ons mediapark, ook de komende jaren, is ZFM uw multimedia centrum. U bent welkom op onze open dagmorgen. En laat ons uw muziek en informatie verzorgen. Muziek, tv, informatie, actueel, up-to-date en veel beat. Je weet niet wat je hoort en wat je ziet. Tot morgen. En dat we vandaag 29 jaar jong zijn als lokale radio van Zandvoort... dat hebben we uiteraard gevierd. Maar dat gaan we morgen nog veel beter en mooier en groter vieren. Want vanaf 10 uur ben je van harte welkom op ons mediapark aan de Tolweg 10A. Het openhuis van CFM vanaf 10 uur tot 6 uur. Dan ben je van harte welkom. En als we het over radio hebben, ja, dan vind ik dit echt toch wel een, een radioplaat die erbij hoort. Hier is Harry Chapin.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 Say to me, I got a spot on the top of my head just begging for a to pay. There's a tire around my gut from sitting on it but it's never gonna go away. Sometimes I get this crazy dream that I just take off in my car.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 En op zondag hebben de morning DJ's het altijd uh, wat uh, rustiger. Want toen hoeven ze pas om 10 uur te beginnen, Albert-Jan. Ja, met, met de CFM Jazz. Met dus. CFM Jazz, helemaal goed. Zo kan morgen tijdens het uh, open huis. Iedereen is van harte welkom. Vanaf 10 uh, uur Tolweg 10a. En uh, ja, het open, open huis van uh, CFM gaat door tot 6 uh, uur in de avond. En wij mogen niet in de morgen opkomen uh, draven. Maar in de middag tussen 2 en 4 uh, uur. Zo zijn we dan met Sanford op zondag. En vandaar dat we die plaat van WOLD even draaien. Harry Champin. Blijft een leuke single. Wat betreft dit programma, Zandvoort op zaterdag, joh, de TCC. Ook weer zo'n heerlijke gouden ouwe, en dat was de Wall Street Shuffle. Ja, het zit er alweer op voor ons, deze zaterdag-editie. En de maandagmiddag dan moet je ook weer komen opdraven voor de herhaling. Ja, ja ik herhaling. Herhaling. kijk ook alles nog weten wat ik ja, gezegd heb. Nee, precies. Ja. Moet maar je goed. net zo doen als op zaterdag dan? Ja, ja, ja. Dat proberen. Heel goed. Heel en maar we goed. gaan natuurlijk zo zometeen eens even feestje vieren. Want 29 jaar is niks, niks. Hè? Nee, nee, nee. nee dat niks. moet gevierd worden. Dat gaan we en dat vieren. dat gaan we morgen zeker uh, ook nog uh, groots uh, vieren. Ja, wat, Met open huis, vanaf 10 uur. Wat, gaan we, wat hebben we morgen dan uh, in de uitzending? Nou, in ieder geval uh, de, de voetbaluitslagen van de wedstrijden in de eredivisie... die tot zover zijn, um, zijn verspeeld. En verder natuurlijk, verder natuurlijk wellicht uh, Zandvoorts nieuws in het kort. Veel sportnieuws. We volgen natuurlijk het WK afstanden... Uh, uh, morgen ook voor u. En wellicht de Davis Cup, uh, de Fed Cup moet ik zeggen. De dames uh, tegen Canada. Dus uh, genoeg uh, sport uh, tussen twee en vier uur. Wellicht morgen op de open dag. En zo is het. Tot morgen. En bedankt voor het luisteren. En zo dadelijk Fred. Ja, dat zou ik ook maar zeggen. Ja, als hij er weer is. Hij, <laughs> hij, hij, hij komt eraan. Hij komt eraan. Helemaal goed. Veel plezier met Fred. Dag. Doei doei.